11 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. Tijdens de jaarwisseling is meer geweld gebruikt tegen agenten, brandweermensen en ambulancepersoneel. Volgens minister Opstelte waren er in totaal zo'n 8400 incidenten, dat is bijna een kwart meer. Zo werden 108 agenten belaagd, 27 meer dan vorig jaar. De gevallen waren minder ernstig. Opstelte zegt dat het komt doordat de hulpdiensten adequaat hebben opgetreden. De politie heeft alles bij elkaar, ruim 800 aanhoudingen verricht. Een stijging van 12 procent. In Veen zijn vanavond opnieuw auto's in brand gestoken. Het is de derde keer in een paar dagen tijd dat er auto's in vlammen opgaan in het Noord-Brabantse dorp. Maandagnacht liep de blijdsombrand uit de hand toen jongeren zich tegen de politie richten. Er werden 100 mensen opgepakt. Negen van hen zijn vanavond vrijgelaten.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 Buiten is het 8 graden. Binnen zit Max van Bezel. Gelukkig nieuwjaar. En mag ik u de groeten doen van mijn vrouw, mijn dochter en mijn twee katten... die tijdens het vuurwerkbombardement van gisteren onder het bed zijn gekropen... maar daar hopelijk in de loop van het jaar weer vandaan komen. Welkom bij deze eerste aflevering van Met het Oog op Morgen in 2014. En het zijn trouwens mijn katten die nog steeds onder het bed zitten. Niet, niet mevrouw en mijn dochter dus. Eén land staat centraal in deze uitzending. Een land waar u het komend jaar nog heel veel over gaat horen. De opkomende macht Brazilië. We praten vanavond met een keur van gasten daarover. Met Kees Konings van het Centrum voor Studie en Documentatie... van Latijns-Amerika bijvoorbeeld. Over de economische groei en de sociale onrust in het land... Met Arno Vermeulen van Studiosport over Brazilië en het WK. Met historicus en journalist Arjan van Westen over zijn documentaire. Over 707 die rond 1850 naar Brazilië vertrokken om daar een beter bestaan op te bouwen. Braziliaanse koorts gaat die documentaire heten. Vanuit Sao Paulo verzorgt correspondent Mark Bessems een gesproken column over hoe hij zijn standplaats het eerste jaar van zijn correspondentschap heeft ervaren. En er is live muziek van de Braziliaans-Nederlandse zangeres Lilian Vieira. Maar voordat we ons in Zuid-Amerikaanse sferen onderdompelen, eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Woensdag 1 januari 2014. Gelukkig dia! De jaarwisseling lijkt steeds meer de nacht te worden waarin hulpverleners worden lastiggevallen. Het gebeurt vaker dan vorig jaar. Zaken met mishandelingen, bedreigingen. Er zit een, een flink aantal beledigingen van politiemensen bij, die, waarbij de mensen direct zijn opgepakt door de politie. En er zitten ook een paar mishandelingen van politiemensen bij. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie reageert getergd. Dat is onaanvaardbaar. Je blijft met je poten van onze politiemensen en hulpverleners af. Waar er twee vechten hebben, er vast wel twee schuld, vindt deze schiedammer. Dat ze bommen naar de brand weer gooien, is gewoon erg. Ik vind wel dat de politie uh, een beetje overdreven, overdreven heeft opgetreden, eigenlijk. Maar de overheid blijft streng optreden, dat zegt minister Opstelte weer. U weet dat het zo is uh, dat in die gevallen... er uh, 200 van de normale straf wordt geëist. Uh, en de rechter zal een oordeel uh, daarover geven. Ferm optreden dus, en dat gebeurde ook tegen 100 jongeren... die in het Brabantse Veen werden opgepakt. Bij een autobrand brak een gevecht uit tussen jongeren en de politie. De politie arresteerde iedereen. Tot onvrede van de advocaat van een deel van de groep. Ik heb het, geloof ik, ergens de sleepnetmethode genoemd. Uh, en dat past wel een beetje, of past heel erg, naar mijn mening, in de tijdsgeest. in de ontwikkeling van het recht zoals we dat de laatste jaren zien. Waar meneer Opstelt en meneer Teven natuurlijk uh, redelijke propaganda van zijn. Voor de derde avond op rij werden auto's in brand gestoken in Veen. De eerste jongeren die gisteren werden opgepakt zijn vanavond weer vrijgelaten. De rest wordt nog verhoord of voorgeleid aan de rechtercommissaris. In het dorp zijn ze de traditie om spullen in brand te steken... bij Oud en Nieuw inmiddels spuugzat. Op vakantie in, in, in Veile Vals, dus diep in Limburg... waar komt een praatje met mij, me, waar komt er vandaan? Oh, dat is dat stookdorp. Ja, ja, daar word ik niet vrolijk van. De politievakbonden worden er ook niet vrolijk van... dat dienders en andere hulpverleners... steeds vaker worden bekogeld met zwaar vuurwerk... Vakbond ACP wil dat er veel meer wordt gedaan om extreem vuurwerk te verbieden. We hebben er nu een jaar de tijd voor om goed te kijken hoe we de import daarvan kunnen voorkomen... maar ook hoe we mensen goed kunnen voorlichten dat je dat vooral niet moet gebruiken. En we roepen de minister op om vooral daar serieus naar te kijken en er werk van te maken. Ook legaal vuurwerk dat bij de sigarenwinkel te koop is leidt ieder jaar tot slachtoffers. Deze man raakt aan een oog blind. Ik uh, steek de rond aan en voordat ik eigenlijk een stap terug wil doen, gaat hij al. Ja, en dan precies even precies omhoog. Ook slachtoffers op een ander niveau. 16 en 17-jarigen mogen geen alcohol meer drinken als ze uitgaan. We hebben een jaar mogen drinken en nu kan dat ineens niet meer. En dat is een hele domme fout van de overheid. Horeca-ondernemers hebben hun handen vol aan het handhaven van de nieuwe wet. We hebben nu de boel gescheiden doordat mensen een bandje kunnen halen. En dat ze dan in Davanabar mogen, dat is de enige afdeling waar alcohol geschonken wordt. En dan mogen ze ook niet mee uit, uit die afdeling. Het nieuwe jaar zet ook het Zeelse dorp Vrouwenpolder volledig op zijn kop. In het dorp, met 1.100 inwoners, is de hoofdprijs gevallen in de postcode loterij. Hoe meer loten, hoe beter. Eigenlijk ja, dan ben je daar met twee loten, maar onlangs eentje opgezegd. Zo van nou, Ik win toch nooit wat. Ik speel niet mee met de kanjer, ik speel niet mee met... Uh... Meer mensen in het dorp zijn gestopt met meespelen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ermee gestopt om de kinderen een kans te geven. Dat klinkt misschien heel raar, maar zo is het wel. Dus ik denk, als ik nou niet meer meedoe, ik heb altijd pech, dan zul je zien dat het valt... en dan weet ik pertinent zeker dat de kinderen een prijs hebben. En het is uitgekomen. Spijt heeft deze nuchtere zeel daar niet van. Nee hoor, valt best mee. Ik verwacht gewoon een klein percentage van de kinderen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. <lacht> Freddy van ze lijkt haar uit en nieuw feestje te hebben overleefd en... Heeft de krant al gelezen vanmorgen. En mijn stem ook, ja. Er is al veel gezegd net ook. En veel te gelezen geweest over verwondingen door vuurwerk. Ook van ogen vooral. Een spits schrijft morgenochtend over de schade aan oren. Bij honderden mensen, voorspelt de krant. Daarvoor zijn gegevens gebruikt van Sensornet. En dat is een netwerk van geluidsmeters dat door het hele land lijkt te staan. Ik wist niet dat het er was. Dat is er om bijvoorbeeld geluidsoverlast van vliegtuigen te melden. Een lekker begin van 2014, dat zegt het CDA-kamerlid Raymond Knops. Als nieuwjaarscadeau krijgt de burger van dit kabinet... weer een forse lastenverzwaring voor de kiezen. En wederom is het de huiseigenaar die wordt gepakt. Het gaat over de verhoging van het huurwaardeforfait... en het is te lezen in de Telegraaf. Het huurwaardeforfait, dat is ook wel het eigenwoningforfait... dat is het percentage dat de eigenaar van een huis... bij zijn inkomen moet optellen voor de belasting. Het CDA en de SP willen daar opheldering over van de minister. De Telegraaf haalt belastingdeskundigen aan. Die zeggen dat die stijging van het huurwaardeforfait... uiteindelijk een tariefverhoging van 17 procent oplevert. Trouw schrijft nu aan het begin van het nieuwe jaar over de waarschuwing voor een nieuwe bubbel op de geldmarkt. De laatste winnaar van de Nobelprijs voor de Economie, Robert Schiller... deed die waarschuwing al een tijdje geleden... omdat de prijzen van aandelen, huizen en kunst zo hard stijgen. Trouw schrijft er nu over en onderstreept dat Schiller de man is... die ook heeft gewaarschuwd voor onder meer de Amerikaanse huizenbubbel. Ja, het begin van het jaar is lijstjestijd. Dat was het einde van het jaar trouwens ook. De Volkskrant heeft morgen een lijst van nieuwe wetten... die vandaag zijn ingegaan. Ik noem er twee. Het verbod op het terugdraaien van de kilometerstand. Was dat nog niet verboden dan? Nee dus. En dan is er een einde gekomen aan de wettelijke verplichting... van postbezorging op maandag. Met uitzondering van rouwkaarten... En dan, ik vraag me af waar die herkenbaar in is... ook met uitzondering van medische post. Laten we het een beetje simpel houden in Nederland. Johan Sebastian Bach, de componist Bach... heeft misschien wel een burn-out gehad. Het Nederlandse Dagblad schrijft dat er een brief is opgedoken... waaruit dat blijkt. Een leerling van Bach blijkt twee jaar lang... zijn taken te hebben waargenomen in de kerk in Leipzig... waar Bach toen in dienst was. En Trouw gaat een nieuwe rubriek beginnen met nutteloze kennis. In grote lijnen zijn daar volgens de krant twee goede redenen voor. Eén, het is leuk. Twee, je wordt er een beter mens van. Er worden natuurlijk citaten bij gehaald. En één daarvan is van de Britse filosoof Bertrand Russell. En die legde uit dat hij abrikozen veel lekkerder was gaan vinden. toen hij eenmaal wist dat ze voor het eerst zijn gekweekt in China tijdens de Han-dynastie en via Perzië en het Romeinse Rijk hier naartoe zijn gekomen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En mag ik u voorstellen aan Lilian Fiera? Meu bem, eu vim de longe Sempre fui errante De uma terra distante De um sol deslumbrante Sempre assim, dizendo agora Tentou descrever uma nova história De repente assim, pelo mundo afora Meu bem, eu vim de longe Sem saber pra onde eu vim, eu vim de longe pra ter você aqui Eu vim, eu vim de longe ter você aqui Meu bem, eu vim de longe, sempre fui errante de uma terra distante, de um sol deslumbrante, Ah, sempre assim, dizendo agora maakt me blij. Je maakt de repente assim, pelo mundo afora, vou te levar pra Je meu sol deslumbrante. Eu vim, eu vim Je maakt ter você aqui. Eu vim de longe ver você aqui Vou te levar pra terra linda do Marcat E te banhar numa brigada no lundu Lundo Vamos comer pimenta e caruru i e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 You. You Hada, da, da, da. Lilian Vieira, niet voor het eerst in het oog, maar altijd even goed. Ik, ik, ik struikel altijd over Portugese en Braziliaanse namen. Hoe heette dit nummer, Lilian? Longe. Longe. Ver weg. Ver weg, dankjewel. Jullie komen zo weer terug. Ze zijn ja. straks ook te zien trouwens op radio1.nl. En nu gaan we het de hele rest van deze uitzending dus hebben... over dat land, Brazilië. Correspondent Mark Bessams heeft zijn eerste jaar in het land achter de rug... en hij maakte voor het oog deze gesproken column. De taxichauffeur in de file zegt het. De dame in de rij voor de kassa. Een student bij een van de betogingen. Imagina na copa. Imagina na copa. Imagina na copa. Stel je voor hoe het straks gaat, tijdens het WK. Ze zeggen het alsof alles dan nog veel erger wordt. Nog meer files, nog langere rijen, nog hogere prijzen. Imagina Nacopa was wat mij betreft de uitdrukking van het jaar 2013. 2013 was mijn eerste jaar als correspondent in Brazilië. En er was veel meer aandacht voor dit land dan ik van tevoren had ingeschat. Dat belooft nog wat voor dit voetbaljaar. De komende maanden krijgt u ongetwijfeld nog veel meer te horen over Brazilië. Oh, oh, oh. <laughs> veel berichtgeving is samen te vatten in drie thema's. Voetbal natuurlijk, carnaval en geweld. Een beeld waar helemaal niets van klopt en dat toch correct is. Voetbal is razend populair, maar tegelijkertijd blijven stadions vaak leeg... Ze kunnen hier inderdaad heel goed feesten. Maar een carnavalsoptocht, dat is eigenlijk meer sport dan feest. En ja, het is op sommige plekken heel gevaarlijk. Maar de meeste toeristen zullen daar weinig last van hebben. Brazilië is zoveel meer dan de clichés. Wist u bijvoorbeeld dat Brazilië ooit een keizer had? Dat Brazilië ook een cowboycultuur kent met een van de grootste rodeo's op aarde? Wist u dat we hier het op twee na grootste oktoberfest ter wereld hebben... dankzij de Duitse immigranten? Veel Brazilianen zijn trots dat het buitenland kennis met ze maakt. Tegelijkertijd schamen ze zich vaak. Brazilië is te corrupt, te gewelddadig, te onderontwikkeld, vinden ze vaak. Die onvrede leidde in 2013 tot massale protesten. Dat belooft nog wat met de presidentsverkiezingen in oktober... en natuurlijk het WK in juni en juli. Imagina na Copa. En dat was een impressie van correspondent Mark Bessems. U hoort hem later dit uur overigens terug. Kees Konings is hoogleraar Brazilië-studies aan het ZETLA, het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika in Amsterdam. Wat doet dat centrum precies, meneer Konings? We studeert en documenteert Latijns-Amerika. Dat Amerika. dacht ik al, ja. Hij <laughs> geeft uh, onderwijs daarin, een masteropleiding. En die, en die doet speciaal uh, Brazilië of ook, ja. ook Honduras? Nou, als het zo uitkomt, hou ik me ook wel vooral met Colombia bezig. Maar dat doe ik eigenlijk meer in Utrecht, mijn hoofdwerkplek. Ja, ze hebben daar een kleine leerstoel voor Brazilië-studies ingericht. En dat is heel erg leuk. Ik krijg nu aanwijzing of iedereen even zijn koptelefoon op wil zetten... omdat we anders Mark Bessem zo niet kunnen horen. Waarschijnlijk moeten we even onder de tafel zoeken, maar... Anders komt er een technicus helpen, dat komt allemaal goed. Ik praat ondertussen even door met Kees Konings, hoogleraar in Amsterdam. Wat Mark Bessems daarnet zei, hè? voetbal, carnaval, geweld, corruptie, onderontwikkeling... maar het is ook weer allemaal net anders dan je denkt... Herkent u daar wat van? Ja, dat is een deel van het verhaal. Uh, Brazilianen zelf en Brazilië-watchers zoals ik... zijn de laatste tien jaar ook blij... dat er nu ook een andere kant van het verhaal verteld kan worden. Namelijk de, de opkomsten van Brazilië als economische grootmacht. Als een land dat succesvol is in, in een aantal dingen. Uh, behalve economische groei ook democratie. He, is waarschijnlijk een van de meer succesvolle democratieën in Latijns-Amerika. Uh, sociale verandering, hoewel daar ook nog veel uh, op aan te merken valt. Maar er zijn bijvoorbeeld 40 miljoen Brazilianen... de afgelopen 15 jaar uh, tot de middenklasse toegetreden. Uh, consumptie gaat dus omhoog, ook met alle nadelen van dien. Kortom, en het imago van Brazilië in de wereld is uh, substantieel verbeterd... Uh, de afgelopen 15 jaar. Dus niet alleen maar de, de, de bekende clichés carnaval... Uh, en voetbal en het, uh, het doemscenario van het geweld. Wat natuurlijk een groot probleem is. Uh, maar Brazilië is... Uh is geschakeerder geworden, denk ik. En dat komt door die opkomst van een soort uh, westerse middenklasse? Nou, die was er al wel, maar die is enorm gegroeid. Uh, in het kielzog van economische groei... van een toegenomen uh, zelfbewustzijn, internationaal ook. Brazilië gedraagt zich heel anders diplomatiek... dan uh, 15 of 20 jaar geleden. Uh, dat heeft ook tot een wat beter imago geleid. Toerisme naar het land uh, is ook sterk aan het groeien. De munt is stabiel. Uh, kortom, ja, dat is wat de Brazilianen zelf in ieder geval graag benadrukken. En ik neem aan dat de uh, WK en daarna de Olympische Spelen dat toerisme ook behoorlijk zullen opsturen, nog? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik kan me voorstellen dat er, uh, als tenminste de problemen van boeken en logistiek uh, niet al te groot zijn, dat veel mensen op het WK en op de Olympische Spelen afkomen. Um, dus uh, dat draagt bij uh, aan, aan het imago, aan de aantrekkingskracht. En dat is natuurlijk ook de, een van de belangrijke redenen waarom men zich beijverd heeft om die evenementen naar het land toe te krijgen. U zegt aan de ene kant van uh, het is welvarender geworden. Er is een soort middenklasse ontstaan voor het eerst. Aan de andere kant was 2013 het jaar van nogal heftige protesten. Wat is het verband daartussen? Nou, er is een, een vrij direct verband. Dat zal ik meteen noemen en daarna wat achtergronden geven. Een ja. belangrijke een groep die participeert in deze protesten... Uh, behoren tot die nieuwe middenklasse. Met name de jongeren. He, die gaan de straat op om uh, allerlei dingen... die uh, in hun ogen niet in de haak zijn... om die aan de kaak te stellen en om veranderingen te eisen. Uh, uh, is, de achtergrond daarvan is dat de afgelopen 10, 15 jaar... Uh, ja, een flink uh, deel van de bevolking uh, aanzienlijk welvarender is geworden. En dus ook een bijbehorend verwachtingspatroon heeft gekregen. Bovendien, die sociale stijging heeft meegemaakt in een land... dat uh, claimt een succesvolle democratie te zijn... met een overheid die boter bij de vis moet leveren. En dat laatste is nu wat men niet ziet gebeuren. En, men ziet, en dat uh, maakt het explosief? Dat maakt het uh, conflictueus. Explosief ja. uh, nog niet. Maar dat is wel een belangrijk ingrediënt. Daar moet ik wel even heel kort bij zeggen dat de achtergrond is dat de laatste 15 jaar uh, niet alleen de armoede, maar voor het eerst in de geschiedenis van het land ook de ongelijkheid aan het afnemen is. Maar goed, dat is een statistiek. Daar hebben mensen die nog steeds in de rij staan voor, uh, voor gezondheidszorg en die hun kinderen niet op fatsoenlijke scholen kunnen krijgen ja. of in een favela wonen. Die hebben daar natuurlijk niet zoveel aan. Mm -hmm. Arno van Meulen, uh, we gaan straks met jou over het WK praten, collega van Studio Support. Maar, maar jij was er ook in Brazilië ten, ten tijde van die sociale protesten. Ja, maar dat viel samen met de Confederations Cup. Dat is een toernooi een jaar voor een WK in het land waar het WK wordt gespeeld. Er komen er acht landen bij elkaar, die plaatsen zich voor het evenement. En natuurlijk ook het thuisland Brazilië was erbij. Wij deden daar verslag van bij de NOS, wij zonden die wedstrijd live uit. En ik was daar inderdaad. Ja. En wat merkte u ja. ervan? We waren erg verbaasd in het begin natuurlijk wat daar gebeurde. Als je, zoals ik gewoon in Den Dolde woont en je bent plotseling in, in Salvador, uh, het was in Sao Paulo, overal, uh, stonden de steden toch wel in de brand, in onze optiek althans. Uh, het was heel onverwachts. Uh, uh, het waren protesten die te maken hadden met vooral openbaar vervoer, maar het sloeg wel over natuurlijk als protest ook naar zo'n voetbaltoernooi uh, als een WK en in dit geval de Confederations Cup. Het kwam eigenlijk een beetje samen, die sociale onrust en het afzetten tegen de investeringen die zijn gedaan voor dat wereld kampioenschap. Uh, ja, het, het leidde tot uh, veel protesten rondom de stadions. Het was lastig om bij de stadions te komen. En de afloop om daar weer weg te komen. En ik heb daar wel iets van gezien. Maar je zag echt wel dat er veel, toch wel veel geweld was. Veel, veel uh, dingen in brand werden gestoken. En uh, het, het ging er hard aan toe. Absoluut. En wat me vooral opviel was het ingrijpen, zeker in het begin van de, van de politie. Ik heb echt letterlijk gezien dat de politie met motoren gewoon op mensen inrede bij de, bij de openingswedstrijd. En daar schrok ik enorm van. Ik dacht van, wat voor een land ben ik, ben ik nu terecht gekomen? Dit is toch Brazilië, wat juist uh, in de vaart de volkeren opstoomt. en zo democratisch is en uh, waar het zo goed gaat. Uh, maar... Want in Den Dolder heb je dat eigenlijk. Dat hebben wij weggemaak. nooit in Den Dolder. Daar hebben we één veldwachter. Dus ik, ik was daar wel verrast door, ja. Meneer Konings. Van wie ging die escalatie uit? Want ging dat nou uit van die protesterende jongeren? Of, of ging het uit van de staat? Van in de de eerste instantie van de politie. En uh, uh, dat is een, een, een staatsorganisatie. Maar heeft in Brazilië een lange traditie van op eigen houtje optreden. Ik uh, wil er niet over generaliseren. Er zijn 26 politiekorps in het land. Elke deelstaat heeft zijn eigen politiekorps. Sommige zijn beter en minder corrupt dan anderen, maar door de bank genomen... En sommigen zijn iets slechter en Ja, zijn geweld, dan gewelddadig, anderen. zijn vaak betrokken bij de drugseconomie... verkopen bijvoorbeeld wapens aan de, aan de drugskartels... treden hardhandig op, ze hebben een, een, een repressieve opvatting... van hoe de wet in het land gehandhaafd moet worden... en ze zijn ook eigen gereid. En die hebben in eerste instantie, zoals Arno beschrijft... de escalatie op gang gebracht. Het is niet de eerste keer dat dat in het land gebeurde. Dat hebben we vaak gezien de afgelopen tien jaar... Daar is de regering heel erg van geschrokken. Die hebben onmiddellijk uh, de hand in eigen boezem uh, proberen te steken. En geprobeerd dat uh, terug te trekken. Maar de federale regering heeft niet het directe gezag over de politiekorpsen. Dat zijn de deelstaatsgouverneurs. Zijn niet allemaal van dezelfde partij. Niet Aha. allemaal bereid om mevrouw Rousseff, de president, uh, politiek uh, de hand Stelden. te reiken. En daarna, uh, naarmate die protesten zich verder uitbreiden... kwam er ook een soort ja, harde kern onder de demonstranten. Die, uh, een soort uh, politieke ook hooligans die ook, die ook op vernielingen uit ja, waren okay. en op escalatie. Dus. En de politie bekritiseert dat wel, probeert zich in te houden... althans in de media, in de praktijk lukt dat natuurlijk niet altijd. Maar de toon van de regering is van dit moeten we niet doen... en we moeten de zaak netjes houden en de protesten hebben een punt. Dat is wat de president zegt. Seep. Mark Bessems, we hebben contact als het ja, goed hallo. is. Hallo, je bent er nog, fijn. Uh, hoe is die sfeer nu wat die sociale protesten betreft? Want iedereen is natuurlijk wel benieuwd of, of er uh, tijdens het WK... Ook, ook de hele tijd betogingen en demonstraties komen. Wat denk je daarvan? Ja, dat klopt. Nou, dat, dat, dat verwacht ik wel. Um, het is wel zo dat op dit moment die protestbeweging zo ongeveer helemaal is... Uh, nou ja, dat is een beetje uitgedoofd. Er zijn eigenlijk al uh, maanden geen grote protesten meer. Heel af en toe, vooral uh, in, in, in Rio en in Sao Paulo, dan uh, zijn er nog kleine groepjes... Maar zoals net al werd gezegd... Uh, ja, het lijkt wel of de laatste tijd de protesten waren overgenomen... door de wat meer radicale elementen. Uh, hier heeft uh, de media het continu over de Black Bloc anarchistische beweging. En uh, nou, dat heeft kennelijk toch heel veel mensen afgeschrikt. Op dit moment is er niet heel veel meer te merken... van die protestbeweging in juni. Maar eigenlijk uh, kan je alleen maar uh, logisch redenerend concluderen... dat uh, met het WK in het verschiet volgend jaar... Uh, dus met de aandacht van, van ons, van de wereld... En tegelijkertijd met de verkiezingen uh, aan het eind van het jaar... dus de verkiezingstijd, ja, dat het dan wel weer uh, zal, uh, zal oplaaien. Arno Vermeulen van Studiosport. Worden jullie al getraind <laughs> in, om, om bij je commentaar... niet alleen de voetbalploegen uit elkaar te houden... maar ook de harde demonstranten, de zachte demonstranten? De... Nou ja, verschillende politie-eenheden. Wij breiden ons over het algemeen zeer goed voor op het toernooi. Uh, en bijvoorbeeld, uh, maar echt serieus geantwoord... Uh, op weg naar Zuid-Afrika hebben zijn natuurlijk erg stilgestaan. Toen ook al vier jaar geleden bij het veiligheidsaspect bijvoorbeeld. Maar oké, okay, uh, wij zijn daar om sport te verslaan. Dat gaan we proberen heel goed te doen. Maar we zijn allemaal journalisten. We hebben journalistiek bloed. We kijken natuurlijk echt wel om ons heen wat er in een land gebeurt. En ook nu, uh, in die periode toen wij er waren... wij waren... Uh, er waren niet veel Nederlandse journalisten bij die Confederations Cup. Wij waren volgens mij de enige van de NOS. Waren wij met regelmatig een soort van oorlogsverslaggever... in diverse uitzendingen op, uh, op Radio 1. Bijvoorbeeld, logisch, uh, dat doe je dan, uh, dat hoort er dan bij. Dat is dan weer het voordeel dat wij nog af en toe... Uh, ter plekke commentaar kunnen geven bij de NOS. Dan ja, zit je op de rij in zo'n land... en je zag maar bij die Confederations Cup hoe belangrijk dat was. Want dat had wel degelijk ook met het voetbal te maken. Hè. De protesten waren ook wel bedoeld richting tegen, uh, FIFA. Tegen uh, een Natuurlijk, uh, 3,4 miljard. Euro uh, uh, gaat er om in de bouw van de stadions. Dat is vrij veel geld. Terwijl ik afgelopen week las dat ze voor 4 miljard... bij Saab in Zweden aan gevechtsvliegtuigen hebben besteld. Dus dan valt het ook wel weer mee, die 3,4 miljard. Maar dat is veel geld. En daar had het natuurlijk echt mee te maken. Uh, FIFA standards werd er steeds gezegd. Door de FIFA stadions moeten fantastisch zijn. Winkelcentra erin. Uh, prachtige dak erop. Uh, allemaal echt up-to-date. Mensen in Brazilië zeiden met regelmaat, ook een jaar geleden... geef ons dan ook ziekenhuizen en scholen met FIFA standards... Ja, dat is een logische uitspraak. We gaan straks doorpraten over de situatie in Brazilië. Maar kijk eerst nu naar uw laptop www.radio1.nl want dan ziet u weer Lilian Vieira. No gira mundo, um giro no pedalo. Trocando o mundo, temperos, gostos raros. Eu vejo mundo em rosas, prosa, estrico, azeite sal. No giramundo, um giro no pedalo. Trocando o mundo, temperos, gostos raros. Me leva o mundo, me toca mundo. Zo, lekker. De misschien wel mooiste muziek van de wereld, Braziliaanse muziek. Dank je, Lilian. We waren blijven steken, we praten over Brazilië, en ik doe dat met Kees Konings, hoogleraar Arno Vermeulen, commentator bij Studio Sport en correspondent Mark Bessems. Straks hoort u ook nog historicus en journalist Arjan van Best, trouwens. We waren blijven steken bij ja, die tegenstelling. Uh, uh, aan de ene kant verheugt Brazilië zich op het WK, WK en de Olympische Spelen. Aan de andere kant is er dat protest van mensen die zeggen van maar steekt dat geld ook eens in openbaar vervoer... steekt dat geld ook eens in de infrastructuur van steden... en dat gebeurt niet. Uh, meneer Konings, kan Brazilië het zich eigenlijk economisch veroorloven... achter elkaar in WK en Olympische Spelen? Ja, dat kan wel. Het land zit goed bij kas. Ze hebben inmiddels ze hebben al, al, al heel lang een handelsoverschot. Een divisiereserve van 300 miljard dollar... Um, dus dat is op zich het probleem niet uh, op de lange termijn. Uh, wat steekt natuurlijk, is de, de tegenstrijdigheid tussen uh, de snelheid waarmee grote sommen geld nu een noodgedwongen vrijgemaakt worden voor, voor die stadions en die andere voorzieningen. En de, de absolute traagheid of de afwezigheid van investeringen op de lange termijn in onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, de infrastructuur en ga zo maar door. Uh, dus, uh, uh, dus het land kan het zich wel permitteren, maar het land heeft het. Uh, niet, niet, niet handig uh, gepresenteerd, de regering althans. Mensen associëren de FIFA uh, en meer nog het IOC... Uh, met uh, grote internationale geldmafia's uh, die heel veel bevoegdheden nou, dat eisen. Dat helemaal niet waar. Is. Nee, nee, hoe komen we daarbij? <laughs> nee, maar die veel bevoegdheden de eisen, exclusiviteit in behandeling, fiscaal, financieel... Het beeld bestaat dat die met het geld aan de hou gaan. Misschien de traditionele rijkaarts in Brazilië, de elites nog een graan meepikken. Een corrupte politicus hier en daar. En dat de gewone man, zoals gebruikelijk, weer achter in de rij staat of helemaal niet in de rij mag staan. Maar ik ben soms in welke steden, in welke delen van het land speelt dit vooral dat protest tegen die hele grote, dure, nieuwe of voor veel geld gerenoveerde stadions. Nou, als je, uh, als je uh, er zult voor stijl van staan dat het eigenlijk overal uh, wel speelt... want bijvoorbeeld uh, in Sao Paulo, maar ook in Rio waren die grote protesten. In Brazilia, bij die openingswedstrijd uh, van de Confederations Cup... Uh, waren ook protesten. Nou, het is eigenlijk van noord tot zuid uh, is die onvrede er. En het is ook interessant, hij wordt ook echt gedeeld. Hè. Kijk, op het moment dat in juni uh, uh, honderdduizenden mensen de straat op gingen. Ja, toen gingen natuurlijk nog veel meer mensen niet de straat op. Maar ja, dan zijn er allerlei opiniepeilingen. En wat blijkt, uh, uh, nou een overgrote meerderheid van de Brazilianen... Uh, deelde de onvrede van, van de uh, demonstranten. Dus ja, eigenlijk is die onvrede overal en bij iedereen. Arno, Arno Vermeulen, jij bent er bij de Confederations Cup dus bezig kijken. Ik weet niet of al die stadions die zo omstreden zijn er toen al stonden... Maar heb, heb je de indruk dat men het wel op erg grote voet opzet? Um, nou ja, dat ben je verplicht. Uh, die keuze heb je niet. Hè? Uh, de, die FIFA standards op het van BATL aanmeld... zeker... Zeker, dan weet je in welk, op welk pad je begeeft, welke financiële risico's je neemt. Dat staat allemaal op papier. Stadions van 80.000 waar je finale speelt, halve finale, 60.000. Maar ook de kleinste stadions, daar moeten, daar moeten toch 40.000 mensen in kunnen. Dat is geen verrassing, alleen dat zie je altijd budgetteren. Het was geloof ik op 2,1 miljard begroot. Overschrijding is nu al meer dan een miljard, dus het kost veel meer dan, dan men de bevolking toen verteld heeft. Maar uh, de FIFA krijgt het vaak voor ze kiezen, ook heel vaak terecht. Uh, want als wat verteld wordt over FIFA, misschien nog wel meer eigenlijk dan IOC, dat klopt ook wel. Natuurlijk gaat het geld ook naar de FIFA. FIFA zegt wel, als zij worden bekritiseerd over de keuze van, uh, van Rio, het is niet onze keuze geweest. Rio heeft zichzelf nu aangemeld om het uh, toernooi te organiseren. Uh, dat klopt. Daarna zijn ze gekozen. Maar het kost wel wat. Meneer Konings? Ja, uh, we hadden het er net even over. Waarom twaalf speelsteden bijvoorbeeld? Hè? Want in Zuid-Afrika waren het er. Uh, uh, nee, er waren al twee stadions in Johannesburg. Ja. Het was wel overzichtelijker dan, uh, dan ja. in Brazilië. Nou, wat dit in, is van deel ook echt in de Ja, waar, uh, Wat belangrijk is hier is ten eerste een soort algemeen idee. We moeten spreiden over een land met de omvang van Europa. He, 5000 kilometer van noord naar zuid en van oost naar west. Maar er spelen ook politieke overwegingen een rol. He. Al die twaalf steden zijn... Gelegen in politiek belangrijke regio's. Hè, waar dus ook uh, afspraken mee gemaakt moeten worden. Niet allemaal uh, op de hand van de, van de federale regering. Maar je kan het je niet permitteren om met een belangrijke regio uh, uh, gebroeieerd te raken. Alleen omdat ze geen speelstaf hebben. Dus dat speelt, vermoed ik, uh, meer dan in, in landen als Zuid-Afrika. Straks al helemaal in, uh, in Qatar. Moskou of Rusland zou ja, ja. een interessant... Er worden nu stadions gebouwd in steden. We zeggen al, het is een voetbalgek land. Inderdaad, de stadions zitten niet vol. Maar er worden nu ook stadions gebouwd in steden... waar niet één club op het hoogste niveau speelt. Brazilië, de hoofdstad bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld ja. in Natal. En, en, en er zijn ook steden waar amateurvoetbal veel populairder is... dan betaald voetbal. Daar komt dan wel een, een, een stadion voor 40.000 mensen. Het is natuurlijk de vraag, hoe vul je dat in? Ga je daar nuttig mee om de komende jaren? Of staat zo'n stadion binnen de kortste keren te verkrotten? Dat, dat is natuurlijk de vraag. Hè? Iedereen... Vraagt, vraagt ook altijd van Zuid-Afrika, het WK voetbal daar. Kun je de balans opmaken? Was het goed dat het toernooi daar gehouden werd? Dat is zo lastig. Dat kan je misschien pas soms na, na 10 of 20 jaar doen. Dat geldt denk ik voor Brazilië ook wel, wel heel erg. Al die investeringen. Wat, ja, wat gebeurt ermee? Wat ga je met die stadions doen? Wij uh, moeten eerst die Pool des doods uh, doorzien te komen, Arno. Tegen uh, Chili, Australië en natuurlijk vooral ook Spanje. Uh, waar, waar spelen we eigenlijk? Is de, en zijn dat gunstige plekken voor Oranje? Nou, het is niet heel ongunstig. We beginnen in Salvador. Daar is het, uh, Wat is Salvador? Waar is Salvador? Het ligt in uh, zeg maar, wel het noorden aan de kust. Uh, dat is een uh, stad waar ook de loting uh, onlangs in de buurt althans, plaatsvond. Yeah. Prachtig stadion trouwens. Echt midden in de stad. Hè? Je ziet ook in Nederland vaak ontwikkelingsstadions op industrieterreinen. Dit ja. stadion ligt midden in de stad Sterker nog, de favelas liggen er omheen. Die kijken uit op het stadion. Uh, dan gaan we naar beneden, naar Porto Alegre, uh, Sao Paulo. Dus dan zitten we in de gebieden waar het eigenlijk... Het is winteren in Brazilië tijdens het WK-voetbal. Waar het koud kan zijn. Waar het ja, 5 graden, 10 graden. Zelfs in theorie zou het wel onder nul kunnen zijn. Dus het is niet heel ongunstig. Nederland gaat onder vrij goede omstandigheden daar nou in ieder geval voetballen. De, de hitte is straks geen excuus als we het niet halen. En uh, daarna, stel, we ja, komen dan, verder. Dan, dan, dan klim je weer, ja, dat ligt eraan of je eerst of tweede wordt. En dan zouden we tegen Brazilië kunnen, en dan ga je weer verder in het land. Dat heeft niet zoveel invloed. In, in, ik, ik denk dat omstandigheden echt voor Nederland niet doorslaggevend zullen zijn. Engeland bijvoorbeeld uh, uh, speelt in Manaus, uh, daar in de jungle... Mag ik dat? Ja, het jungle mag je ja, Dat nou, het is, nou, het is het allemaal zo ja. ja, Er staan bomen. Uh, daar is het heel erg warm. Heel bomen. erg vochtig. Daar kunnen Engelse spelers niet heel goed tegen. Uh, daar hebben ze het tijdstip al iets aangepast. Want er wordt natuurlijk overdag uh, vaak gespeeld in Brazilië. En dat in verband met televisie onder andere in Europa. Hè. Er wordt om één uur smiddags vaak al afgetrapt. Dus hebben ze het aanvangstijdstip al iets veranderd. Maar Engeland kan wel heel veel last hebben van zo'n wedstrijd in Manaus. Uh, dat kost heel veel kracht. Je speelt vaak drie, vier dagen later alweer een nieuwe wedstrijd. Plus dat je je moet verplaatsen afstanden van. Drie, vier uur vliegen in Brazilië is natuurlijk vrij normaal. Ook daar heeft Nederland niet zoveel last van. Uh, ze opereren vanuit uh, het zuiden al. Ze uh, zitten in Rio de Janeiro, dus die afstanden zijn niet zo heel erg. Dus nee, Nederland moet gewoon zorgen dat ze die pool doorkomen. Uh, van Spanje winnen en van Brazilië winnen desnoods daarna en dan gaan we lekker voetballen. Wij hebben het maar steeds over Spanje in de voorbereiding van het WK, maar ja, Brazilië zelf mag natuurlijk ook zijn als voetbalgrootmacht. Hoe, hoe belangrijk is het voor de Brazilianen om te winnen. Ja, ik denk dat het ontzettend belangrijk voor het slagen van dit toernooi is hoe ver Brazilië komt. Ze zijn favoriet. Uh, ze zouden nu... Ze hebben één keer eerder een toernooi in Brazilië gespeeld in 1950. Finale verloren in Maracana. Uh, die, die vloek, die heerst eigenlijk nog. Het is nog veel belangrijker daar dan onze nederlaag tegen de, tegen de Duitsers. Want het was in dat e ook al in, heel dramatisch is ook he is geweest. Het is ook heel erg, niet om, gauw maar niet te vergelijken, want dit was in eigen land. Ze waren favoriet. Ze spelen tegen... Uruguay, dat is, dat is Luxemburg in Europa. Een heel klein land in, in Zuid-Amerika. Ze hadden genoeg aan een gelijkspel ook nog. Want het was eigenlijk niet in de echte finale. Het was nog een polsysteem. Maar maakt niet uit. Het was de laatste wedstrijd. Ze stonden 1-0 voor. En ze verloren met 2-1. Er zijn nog uh, ouderen in Brazilië die af en toe zwetend, s'nachts wakker worden. Pelé vertelde Uruguay. dat. Hij heeft zijn vader zien huilen. En hij, hij heeft tegen de spelers van nu gezegd. Uh, zorg ervoor dat mijn kleinkinderen mij niet zien huilen bij de finale. als we die zouden verliezen in Maracana. Dus uh, Brazilië moet eigenlijk gewoon wereldkampioen worden. Stel, het gebeurt niet zou je zeggen, maar stel dat net zoals Zuid-Afrika natuurlijk maar veel minder uh, uh, favoriet was. Stel dat Brazilië in de pool wordt uitgeschakeld. Ze hebben niet eens een hele makkelijke pool. Wat gaat er dan gebeuren met dat WK voetbal? Hoe leeft dat nog in, uh, in uh, Brazilië? Ja, ik denk dat dat echt, echt katastrofaal zou kunnen zijn voor zo'n uh, toernooi. Dus laten we allemaal maar duimen dat, ze, uh, uh, dat de Celle Sao inderdaad gewoon maar de finale gaat halen. Uh, Oké, okay, dat is ook wel een, een reële kans. Ja, meneer Konings? Gaat u gang? Ja, de, de vraag is of, of daar uh, niet een handje bij geholpen gaat worden. Misschien dat het niet de toestanden oplevert van 78 in Argentinië... toen het, nou ja... Uh, hemeltergend duidelijk was hè, dat het gasland Argentinië naar de finale geholpen werd, tot ons chagrijn. Ja. Uh, maar ja, je weet het niet. Ook ja, de schaar, FIFA kom, ja, heeft die een belang... finale in eigen ja, land gehad, ja, ja, drie wedstrijden te winnen uh, waarvan we dachten: hoe kan het in hemelsnaam? Nee, ja. je, je denkt al gauw, samenzweringstheorieën moeten we dat wel. Maar aan de andere kant, er zijn zoveel belangen mee gemoeid. Maar ik ben het met Arno eens: als Brazilië niet ver komt in het toernooi, is dat los van deze. Deze achtergrond is dat voor het land... sociaal en cultureel en emotioneel een catastrofe. Want we hadden het daarnet even over dat er dus een links-president is... maar die lang niet de steun van alle, alle besturen en gouverneurs in het hele land heeft... Als Brazilië er gelijk uit ligt, wat, wat zouden de gevolgen... voor de politieke en sociale situatie kunnen zijn? Nou, op de korte termijn zou het bijvoorbeeld kunnen, maar dat is speculeren... dat dan de aandacht verschuift van het steunen van de seleção... en het nationalisme en, en het carnavalsfeertje... naar die protesten en naar de onvrede, dat dat dan weer uh, uh, intensiever wordt. Uh, het verband met de verkiezingen ligt toch wat ingewikkelder. Dat hangt er helemaal vanaf uh, hoe de verschillende politieke Partijen en, en kanshebbers op het presidentschap zich positioneren... wat ze met dat voetbal doen... wat ze met de agenda uh, van sociale investeringen... en economische groei doen. Uh, dus dat, dat, daar zou ik niet een direct verband uh, verwachten, eerlijk gezegd. Arno van het slot van deze ronde. Straks praten we weer verder. Uh, je noemde Pelé al even. Wat wordt de rol van die oud-corrivé uh, uh, bij dit WK? De, de rol van Pelé is gek genoeg eigenlijk uh, klein. Hij is geen ambassadeur van het WK... maar hij is wel ambassadeur van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Okay. Uh, ik weet niet precies waarom. Er zou een politieke achtergrond kunnen zijn. Hij was ooit minister van sport. Hij zou ja. misschien niet zo goed overweg kunnen... met de, de, de, de man uh, achter het organisatiecomité nu. Ook bij de loting uh, was er wel even aandacht voor Pelé... maar je zou verwachten dat, dat de rol van, van hem nog veel groter zou zijn. Uh, Ronaldo... Uh, de, de, de oudspeler, de wat zwaar geworden oud-voetballer, kreeg eigenlijk relatief meer aandacht. Hè. Die, die, die maakte echt uh, achter de pressance daar ook bij die, bij die loting. Dus uh, nee, Pele uh, figureert eigenlijk wel bij dit wereldkampioenschap. Uh, natuurlijk zullen we hem tegenkomen. Nou, is Pele ook wel altijd van, van iedereen? Hè. Uh, ja, het is wel een uh, Eurocard, Mastercard is hier ook altijd heel erg uh, ambassadeur van. Misschien dat dat ook nog een rol gespeeld heeft. Een beetje internationale knuffelbier. Dat ja, is uh, hij wel, ja. En ook wel commercieel natuurlijk. Uh, ja, uh, ja, hij was minister van sport onder de voorganger van de voorganger van de huidige president, die politiek in het andere kamp staat. Hè. Dus, het was het conservatieve namelijk. Maar ja, uh, Romario maakte het wat dat betreft nog uh, vrolijker door het, uh, de echte luis in de pels te zijn. Ja, uh, en dat is dit hele zeer verhaal. kritisch natuurlijk. Ja, al ja. heel lang, hè. niet alleen uh, sinds vorig jaar, maar die is al veel langer kritisch. Over het WK voetbal. Ja. Als de kleinkinderen van Poléa maar niet, niet zien huilen na de uitschakeling. Lilian Vieira, nog één keer. Eu vou mandar pra você toda energie. De kinder die aprende a viver dia após dia. Acorda dizendo sim. Pra esse mundo sem fim, sabendo que amanhã é outra vez mais uma chance pra arrasar, eu vou mandar pra você minha energia de quem já me no escuro vê a luz do dia, que vive como ninguém e que não tem ninguém, sabendo que amanhã é outro dia, outra chance pra brilhar. O que eu mais queria, o que eu mais queria Queria, o que eu mais queria O que eu mais queria Eu vou mostrar pra você toda energia E te pedir pra entender minha alegria Só é quando tem de ser Viver e deixar viver. Se for pra uma ganhar na chuva, com prazer, eu vou querer me molhar. O que eu mais queria? O que eu mais queria? queria? o que eu mais queria? O que eu mais queria? O que eu mais queria? De noite na cama. Deixa quem te ama, sabendo que quem não tem nada a perder, De noite na cama Deixa quem te ama, fica com te ama, fica com quem amar o que eu mais queria O que eu mais queria segurar, segurar O que eu mais queria Kill my skin, yeah. Dit wordt een hele mooie sportszomer qua muziek. Lilian Fiera en haar begeleiders. Hartelijk bedankt. En uh, op 18 januari komt trouwens haar nieuwe cd uit... en die heet heel overzichtelijk Lilian Fiera. Dank, Dank voor jullie komst. Aan tafel zitten ondertussen Kees Konings... van het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika... Arno Vermeulen van Studio Sport... Arjan van Westen, historicus en journalist... en we zijn Mark Bessems even kwijtgeraakt, geloof ik. Maar hopelijk krijgen we weer verbinding zo met hem. In Rio de Janeiro zit hij op dit moment. Hij is er weer. Geduldig. Ja, ik ben er weer. Fijn. Welkom terug, Mark. Ik ga even naar Arjan van Westen. Want er zijn Brazilianen die achternamen dragen... als Van Gastel, Visser, Koopman en Vermeulen. Het zijn afstammelingen van een zeelse groep immigranten... Die zich halverwege de 19e eeuw in het land vestigde. Ruim 707 waagde toen de overstekende hoop op een beter leven. En Arjan van Westen is op dit moment bezig een documentaire over die zogeheten Braziliaanse koorts te maken. Waarom Braziliaanse koorts? Wat betekent de titel? Nou, Braziliaanse koorts. Zo, um, mensen maakten elkaar een beetje gek in die tijd in Zeeland. Uh, die mensen werden geronseld op het platteland om naar Brazilië te gaan met mooie beloften. Dus op een gegeven moment werd gezegd: de, de Braziliaanse koortsen die gaan door, door Zeeland. En iedereen dacht: nou, ja, iedereen, al die 700 mensen om naar Brazilië te gaan, waar een fantastische toekomst uh, te wachten ja, dat, dat was, was niet zo. Dat was niet zo, daar komen we zo op. Waarom hadden de Brazilianen het op, op de zeven gemunt? Waarom wilden ze vooral zeven ronselen? Nou, ze wilden uh, ook heel veel uh, arbeidskrachten uit, uh, uit Duitsland, uit Pommeren. Um, Brazilië was langzaamaan bezig om die slavernij uh, af te schaffen. En die waren op zoek naar goedkope arbeidskrachten. En die werden vreemd genoeg ook in uh, Zeeland uh, gevonden. En dat komt uh, door de nabijheid van de haven van Antwerpen. Dat je allerlei emigratiekantoren... en die gaven aan handige jongens zoals uh, de molenmaker van Sinterpier uh, opdracht... joh, ga jij eens dat platteland op? Vooral in de kroegen kijken of je mensen zo gek kan vinden... dat ze een handtekening zetten... En mensen deden dat. En complete gezinnen gingen naar uh, Brazilië. Je zou zeggen, in die tijd had je dat al met stoomschepen kunnen doen. Maar nee, ze moesten ook nog met celschepen. Vijf gulden, zelf betalen. Uh, een en al ellende, mensen, uh, kinderen stierven aan boord. Het was uh, nee, geen, geen fantastisch begin. Hoe lang was die reis? Um, dat verschilt natuurlijk omdat je met celboten gaat, maar uh, rekenen er op zijn minste twee, drie maanden voor. U zei uh, de Brazilianen. Beloofde hun Gouden Bergen. Wat troffen ze in werkelijkheid aan? Um, nou, eenmaal aangekomen, sommigen kwamen aan in Rio de Janeiro... Uh, moesten ze naar uh, Victoria. Um, dat uh, komen ze in wat nu de deelprovincie Espírito Santo is. Um, dat daar daar, is ze in de buurt van Rio? Ja, het ligt tussen, uh, uh, zeg maar tussen Rio de Janeiro en uh, Salvador uh, doorin. Aan de kust? Uh, ja. Uh, na, ja, t, ja, uh, maar goed, waar ze heen moesten, uh, moesten dat lag niet uh, aan de kust. Ze gingen dan eerst uh, per kano naar het binnenland kwamen ze in een plaatsje, Santa Leopoldina. Dan moesten ze vervolgens nog heel lang lopen. En daar zou dan eindelijk uh, de beloofde woning staan... wat vaak natuurlijk niet meer was dan een paar houten boomstammen... met een dak van palmbladeren. Er was nog één groep, die kwam van uh, schouwen Duiveland en Beverland. Die gingen echt naar een tropische hel. Dat heette de, de Moekorie, dat ligt nog iets, iets noordelijker. Uh, dat was, uh, op een gegeven moment kwam er ook een Duitse legerarts in dat gebied... En ja, die trof daar al die, die gezinnen aan. Uh, waar kinderen die gingen, gingen dood. Het was, die mensen zagen dat niet meer zitten. En die heeft vervolgens aan de Bel getrokken. De Braziliaanse regering gewaarschuwd. Ook de, die hebben weer de Nederlandse regering gewaarschuwd. En vervolgens kwamen er bijvoorbeeld ook in de goede uh, advertenties, joh, ga er maar niet heen. Ik zou onmiddellijk terug zijn gegaan, waarom hebben die zeven dat niet gedaan? Nou ja, het zijn arme mensen. Uh, die gaan met het uh, uh, hele, hele gezin. Uh, die terugreist, die, Hadden ze dan zelf moeten betalen. Wij dachten altijd dat er echt niemand terug was gegaan. Leuk is omdat we voor die film ook crowdfunden. Dus we zijn al een tijdje ook uh, daarmee bezig. We staan op markt. Hebben we via sociale media hebben we een website. In, in Zeeland, of? Overal <coughs> ook in, in Leiden. Um, ja. En overigens in Brazilië zijn, vinden mensen het ook wel een interessant onderwerp. Um, maar Daardoor komen we ook in contact met mensen die bijvoorbeeld, veel mensen die zijn met stambomen bezig. En ja, die zoeken hun eigen geschiedenis uit. Dus kwamen onlangs, was er een meneer Papenveld, en die kwam erachter dat twee van zijn voorouders, twee charmante dames, schreef hij nog, wel uiteindelijk erin geslaagd zijn om weer terug te komen. Uh, het is bewijs van dat ze in Brazilië uh, aan land zijn gekomen. Vervolgens zijn, uh, later zijn die vrouwen wel weer in Nederland in Zierrijkzee overleden. Maar de meeste mensen zijn er allemaal gebleven. Gaat zo met u door. Mark Bessems, ooit geweten dat er deze... Ze... Nee, Mark Bessems is weer even... We, we proberen het, we proberen het. Dan ga ik het gewoon aan uh, professor Konings vragen. Want heeft u dit ooit geweten, dit verhaal? Wel dat er in de 19e eeuw een kleine groep zeeuwen naar Espiritu Santo... Uh, die provincie was gegaan, maar deze details die zijn, uh, zijn natuurlijk nieuw... en zijn ongelooflijk interessant... Ja. Ja, het is... zit er echt bij te glunderen bij ja, dit, dit verhaal. Ja. Soort, <lacht> die sociale geschiedenis vind ik uh, fantastisch. En dit soort verhalen, die, uh, ja, die hoor en lees ik graag. Ja, het is ook echt een vergeten geschiedenis... Om... Ja, het is nu dus niet een keer van Nederlanders die het fantastisch doen aan de andere kant van de wereld. Maar het is de Nederlander in de rol die van tot gastarbeider. die totaal in, ja. in de verkeerde hoek terecht zijn gekomen aan de andere kant ja. van de wereld. God dat voor, voor ook voor die Duitse en Italiaanse emigranten uit de 19e eeuw ook hoor. Italië heeft zelfs nog een tijd een emigratieverbod naar Brazilië afgekondigd. Omdat de emigranten in, in dezelfde omstandigheden als de slaven terechtkwamen En dat, dat vonden de Italiaanse autoriteiten... Uh, Ook niet interessant, nee. Maar, maar Bessams, inmiddels uh, kende jij dit verhaal over die Zeeuwse gemeenschap in. Hoe heet de Provincie es Espirito Santo. Santo. Ja, ik heb toevallig heb ik net, uh, had ik net uh, dat boek, uh, de laatste keer dat ik in Nederland was, uh, een boek gekocht. Uh, ik geloof van meneer aan tafel. Uh, dus ja, dat het klopt. is een zeer interessant, hartstikke mooie geschiedenis. En uh, een van de vele verhalen die je hier kunt vertellen over, nou ja, de meest bizarre. Immigratiegolven. Ik, er zijn ook Japanners hier. Ik, ik woon in Sao Paulo. En ik wist voordat ik daar naartoe ging helemaal niet. Dat dat zo ongeveer de grootste Japanse stad is. Uh, buiten Japan. Daar kun je ook uh, van sushi ja. eten Mark. Ja, heerlijk echt. Het is een paradijs voor sushi liefhebbers. <laughs> Het is een immigratieland uh, Brazilië. En dat, dat merk je aan, aan heel veel dingen. Uh, dus ja dat zijn mooie verhalen. Ik ga er nog even mee door, over door met Arjan van Westen. Uh, want u bent nu met een documentaire bezig. Is het, is het makkelijk te filmen? Zijn, zijn er nog echt Zeelse tradities te vinden in dat gebied in Brazilië? Um, er zijn nog um, een paar mensen, denk ik, die, die Zeel spreken. Die hebben we ook, uh, een paar daarvan hebben we al, al kun, kunnen spreken vorig jaar. Um, we hebben natuurlijk heel veel aan het netwerk van uh, de mensen... die dat boekje hebben gemaakt op een dag zoals Ons Vinden... van Ton Roos en Margie Eshuis. Zij zijn in de jaren zeventig... Wie waren dat? Dat waren eigenlijk twee mensen die, uh, nou, die werden uitgezonden namens de kerk. Uh, kwamen bij toeval uh, in dat gebied terecht. En, en, en nou ja, helemaal verbaasd want wordt daar gewoon door vrij arme mensen op het platteland... wordt uh, Nederlands zelfs uh, gesproken. Nou, vervolgens hebben ze eigenlijk vooral die mensen uh, geholpen... En eenmaal met pensioen hebben ze dat uitgezocht, die geschiedenis. En dat is eigenlijk voor het eerst dat die geschiedenis in boekvorm is uh, uh, terechtgekomen. Um, daar, daar in de tijd in de jaren zeventig, die Ton Roos en Margie es Huis er waren. Toen waren er nog wel, wel wat Zeeuwse uh, tradities. Bijvoorbeeld een Zeeuws-Vlaams gerecht postenkop. Dat was een, uh, een vleesgerecht. Uh, oh. Vandaag de dag moet je echt wel goed gaan zoeken naar nog mensen... die, uh, die Nederlands-Zeeuws spreken. We hebben er één... Vorig jaar meer trouwens gesproken, maar meneer Heulen. En dat was een ontmoeting die ik nooit zal vergeten. Um, op een gegeven moment waren we daar ook mijn verhaal voor de krant te maken. Nou, op een gegeven moment denk ik ik heb het verhaal wel rond. Maar mijn vrouw Monique, met wie ik samen yeah. documentaire maakte, die, maak die wil nog wel even naar uh, een ander gebied. Daar kwamen we die Heulen tegen. Die woonden daar in een, een, een, een hutje eigenlijk. Uh, op een gegeven moment gaven we hem dat boek Op een Dag Zoals Ons Vinden... wat trouwens ook in het Braziliaans-Portugees is vertaald. En hij ziet een foto van zijn uh, grootvader uit de jaren dertig... En eerst was dat gesprek in het Portugees en hij ziet die foto en hij zegt ineens: Ja, dat is mijn grootvader. <laughs> en, en hij gaat in dat boekje: platen, Ja, ja mijn grootmoeder staat er niet in. Mooi, jullie koffie. En ja, dat, dat was zo mooi. Je zag ook: uh, het hele gesprek was verder uh, in het Nederlands. Is dat de ontroering bij die man? Uh, hmm. Hij spreekt die taal ook nooit meer. Zijn vrouw heeft een Duitse achtergrond. Uh, er woont nog wel een, een laurette. Maar de uh, foto van die grootvader maakte heel veel los, zeg maar. Ja, nou, ik. Ja, ik denk trouwens dat hij hem vast wel eens eerder, eerder gezien heeft. Maar hij vond het, ja, dat zie je wel vaker bij oude mensen. En uh, ze eten geen mosselen bijvoorbeeld? Of? Nee, nee, nee, nee, dat, dat, dat lijkt me ook, het ook best wel lastig hoor. Klompen? Klompen? Klom, ja, je hebt nu mevrouw is een belangrijke vrouw. Ook uh, in, in het plaatsje Caravals. Ze is een van de jongere mensen die... Uh, eigenlijk die, die, die heel erg bezig is met waar, waar haar voorouders vandaan komen. Zij spreekt uh, goed, uh, goed Zeeuws. En zij uh, ze werkt ook op een school. En ze is wel onlangs een, een klompendansgroep uh, begonnen. Uh, of, en dat is ook wel heel amusant. Want die leden daarvan, uh, ze hebben natuurlijk helemaal geen uh, Zeeuws achtergrond. Maar dan zie je dus ja, Afrikaanse jongens die gezellig op klompen aan het uh, dansen zijn. Dat, dat is wel, wel mooi dat dat er ook uh, is. Ja. Uh, professor Konings, wonen er meer Nederlanders in uh, Brazilië eigenlijk... behalve ja, deze pittoreske ja, groep? Dit was een vroege groep. Uh, maar er zijn wat meer Nederlanders direct naar de Tweede Wereldoorlog gemigreerd. Uh, net zoals dat ze naar Canada, Nieuw-Zeeland Australië gingen. Die zijn in Parana terechtgekomen. Dat is een staat uh, ten zuiden van Sao Paulo. Daar hebben ze twee uh, grote en economisch redelijk succesvolle kolonies uh, opgezet. En ook in het uiterste zuiden, in de deelstad waar Porto Alegre de hoofdstad van is... is een, uh, een Nederlands gemeenschap, het zijn allemaal boeren... Ondernemers, fabrikanten met nu tweede en bijna derde generatie nazaten. Uh, uh, die bijvoorbeeld ook de banden met Nederland nog wel proberen aan te houden. Graag hier studeren, bijvoorbeeld. En ook nog familie hier hebben zitten. Dus dat uh, uh, uh, ik weet niet om hoeveel mensen het gaat. Maar dus er zijn er zijn, zijn wel groepen, ook recentere groepen. Ja. Ja. Ja. Ho hoe klinkt het zelfs Braziliaans? U deed het even voor? Um, ja, moet jullie koffie en. Um... Ja, ik bedoel er zitten natuurlijk ook in die er zijn ook wel uh, Portugese woorden in terecht gekomen, maar bijvoorbeeld onderzoekers van het Meertesinstituut... die hebben ook echt onderzoek gedaan en die dachten: "Goh, het is wel heel bijzonder. Je ziet hier echt een heel oude vorm van dialect die nog, nog gesproken wordt. Vandaar ook dat wij zo'n haast hebben met die film. Want hoe langer we wachten, uh, dan zijn die meer, mensen of gewoon niet zijn. meer. Het is er überhaupt een goed jaar om de film af te maken, denk ik, het jaar dat van wij WK. We hopen op het moment dat WK. Nederland zijn eerste wedstrijd uh, speelt, dat de film in uh, première gaat. Ja. Ik kijk er enorm naar uit, in elk geval. Braziliaanse koorts. Ik uh, dank jullie hartelijk. Dit was de aftrap in met het oog op morgen van, ik denk, heel veel radio- en tv-programma's over... Brazilië. Met Kees Konings, Arno Vermeulen, Arjan van Besten en in Brazilië zelf, Mark Bessems, onze correspondent daar. De uh, cd van Lilian Vieira wordt gepresenteerd op 18 januari... in Raza, in Utrecht. Dat was het. Dit was het oog op deze 1 januari van het nieuwe jaar 2014. Morgen debuut, nou debuut. is terug van wegwezen. Het is de vaste presentator op donderdag, Lucella Carasso und ein letztes Glas im Stehen. Das ist Radio 1.